Speciaal dag, want het is dag 100 in 2010 Nog 265 dagen te gaan We het zaterdag het 10 april En is alweer week 14 Je hoort een mooi nummer van New Editions met Candy Girl Nou vandaag gaan we kijken wat er allemaal gebeurd is in het heden en het verleden We gaan kijken wie de jarig zijn En helaas is vanochtend de vliegtuig neergestort Waar onze president, onze Poolse president Kaczynski is bij overleden En 88 inzittenden ook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 USA, we'll all be planning out a room. We're gonna take real soon. We're waxing down our server. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on Safari to stay. Tell the teacher we're serving. Serving USA This is the kind of thing The Beach Boys Surfing USA, mooi nummer uit 1963, begin 1963 is die gemaakt. Vandaag 10 april we gaan we even kijken wat er allemaal uh, gebeurd is. Want op vrijdag 10 april 1998 ondertekenen de uh, unionis, Unionisten Sinn Féin en de SDLP het Goede Vrijdagakkoord. Dat een oplossing moet brengen in Noord-Ierland. En op vrijdag 10 april 1992 veroorzaakt de zware bom van de IRA twee doden. En zware schade in het financiële centrum van Londen. Na nou, vrijdag 10 april 1981 breken gevechten en plunderingen uit in de arme Londense wijk Brixton. En op woensdag 10 april 1974 treedt Golda Meir, Oh, er stinkt nog Terug als premier van Israël. Een aardbeving op maandag 10 april 1972 treft de stad Girqirzan in Iran. Meer dan 5300 mensen komen om het leven... En op vrijdag 10 april 1970 verschijnt de eerste soloplaat van Paul McCartney en wordt het uiteengaan van de Beatles bekendgemaakt. In de nacht van zaterdag 10 april 1965 overlijdt David Rutgers van Rozenburg tijdens de ontgroening bij het Utrechtse studentengenootschap Tres. Oftewel de Roetkap Affaire staat hij ook wel onder bekend. Op woensdag 10 april 1963 werd de atoomonderzeeër Tresher getroffen door een geheimzinnige ramp. Niemand heeft de 129 marinemannen ooit nog teruggezien. En op zaterdag 10 april 1937 wordt het koopverdijschip Nieuw Amsterdam te water gelaten. Met als bestemming New York vertrekt vanuit Southampton op woensdag 10 april 1912. De beroemde Titanic haar eerste reis. Nou zijn niet alleen hoop dingen vandaag gebeurd maar zijn ook mensen jarig. Bijvoorbeeld de zoon van prinses Margriet. Floris van Oranje Nazo die is vandaag 35 jaar geworden. Moore zit hoorde je Hand in My Pocket. Daarvoor uh, Billy Joel met Uptown Girl. En daarvoor Anouk met een mooi nummer. Die ze live te horen heb gebracht met Alone. Samen in de duet met Sarah Bentons. Het is maar even dat je het niet weet. Uh, de bioscoop top 10 van vandaag. Nummer 1. Ja. Het <laughs> zal te makkelijk zijn als ik daarmee ging beginnen. Dat gaan we dus niet doen. Op nummer 10 een actiefilm uit Frankrijk. Salomon Kane. Op nummer 9, First Mission. The Book of Eli op nummer 8. En dan heb ik weer het Sanford's krantje. Dan ga ik ondertussen even kijken wat er allemaal hier in het circus te zien is. Op nummer 7, een dramafilm uit Amerika. Shutter's Island. Millennium 3, Gerechtigheid. Op nummer 6. Op nummer 5, een film waar onder andere Emma Thompson in speelt. Nanny McPhee en de Big Bang. Op nummer 4, From Paris with Love. Een actiefilm uit Frankrijk met onder andere John Tavolta. Ja, ook hij mag hier in Europa komen. Op nummer 3 Avatar. Een actiefilm uit Amerika. Op nummer 2 Dear John de dramafilm uit Amerika. En op nummer 1 Alice in Wonderland. Een avonturenfilm in Amer uit Amerika. Want Alice is een paar jaartjes ouder geworden, ze is nou precies 17. En komt weer terug in de Wonderland, om zo maar te zeggen. Nou ja, die film is onder andere te zien hier in de Circus in Zandvoort op donderdag tot en met dinsdag om 7 uur s avonds, Zaterdag, zondag en woensdag om half 2 en dagelijks om 4 uur is de film Hoe Tim in een draak te zien. The Lovely Bones, donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag om half 2 en donderdag tot en met dinsdag om half 10 s avonds. En dan hebben we natuurlijk weer de filmclub Simon van Kolm dat is woensdag om half 8, dat is Weize Band... Het is een uh, Duitse film met uh, Ulrich Tukker en Christian Friedel. Nou, die zul je zien hier in het circus op het nummer 5. Meer informatie kan je vinden op hun website. En dan schrijf je gewoon even naar onze website www.zfmzandvoort.nl A badger En vermoorden met Smooth Criminal. En vanavond om 8 uur te zien in het patronaat hier in Haarlem. Carol Emerald. En ze zal dit nummer ook spelen. A Night Like This. Die ogen, als je, als je zingt, jongen, ik ben nog meer verwezen toen ik Hij is zo knap, hè? Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder...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 Vielle hoorde in Mijn Houten Hart. Nou, we gaan even kijken wie er allemaal geboren is op 10 april. Want Ariane, jawel, prinses van Oranje Nassau, de dochter van, is vandaag drie jaar geworden. Ik zei het ook al zo net, de zoon van prinses Margriet, 35 jaar, Floris van Oranje -Nassau, Oranje Nassau. John van den Brom, Nederlands voetballer, vandaag 44. En Nederlands tennisspeelster, Manon Bollegraf. ...is geboren 1964, is vandaag 46 jaar geworden. Eddie Polman, Nederlands sportjournalist, 56. Allemaal Nederlands zanger, componist en tekstdichter, 64 jaar alweer. En Nederlands radioverslaggever, niet Rob Harms die 67 is geworden, nee Bert Tiedens. Egyptisch acteur, 78 jaar, Omar Sharif. En Fred Romba, is Nederlands acteur, 85 jaar alweer geworden. En mijn naamgenoot, Maurice. Maar dan, achternaam is anders hoor. Schumann, Frans politicus, zou vandaag jarig zijn geweest. Want die is in 1911 geboren. Maar maandag 9 februari 1998 is hij helaas overleden. Naar nou, Nederlands schilder Kees Verwij in 1900 geboren. Zou dus vandaag 110 jaar zijn geworden. Maar die is ook alweer overleden op zondag 23 juli 1995. Heeft hij het ook lang volgehouden? Naar nou, Nederlands popmuzikant Willy Tax... Geboren op zaterdag 14 februari 1948. Is op 10 april 2005 overleden. Nederlandse souvenirverkoopster Seikje Boes. 1983 op 10 april is zij overleden. En op zondag 27 oktober 1895 geboren. En uh, Auguste Lumière, Frans uitvinder van de film. Geboren op zondag 19 oktober 1862. Maar op 10 april 1954 is uh, hij weer overleden. Amy for you? In between kind of is this? You made me Did um. Don't fit, Don't Force It. Van het album van Keely Patterson. Even kijken, bij muziekhandel Vink uit vandaar Nou, Dat weten we wel voldoende natuurlijk met z'n allen. Albert Jan heeft hem meegenomen, hij is er nog niet. Maar hij, hij heeft hem gisteren alvast samen gegeven, dus kon ik even goed de hoes bekijken. Ze hebben een mooi donker gedaan met een skateboard. Uh, 1977 komt hij om precies te zijn. En uh, ja, mooie anekdote van Albert Jan Hij rijden er altijd op de hockeycup vroeger in het Groenigse, met, met de hockeymeisjes. Nou, ik weet niet, als ik hem zo zie, dan denk ik van, nou ja, er zal wel niet veel even dan vis dan voorzit bij geweest zijn. Hij hebben toch een mooie vrouw aan overgehouden, maar die komt niet uit het Groenigse, die komt uit het Zandvoortse. En mevrouw Koning is dat, maar dat mag het verder niet. Um, drie gitaren, twee drums, één keyboard en een bas, oftewel een hele grote formatie was dat. Met uh, een hele hoop leuke nummers erop. Maar over leuke nummers gesproken, die heb ik ook voor je. Maar hier is een mooi onmerkelijk bericht uit uh, wat de redactie weer voor me heeft opgezocht. Want de Schaalburg Lochem werft momenteel menselijke rookmelders. Dat schrijft de Stentor. Doen we een vrijwillige inzet voor de aanschaf van nieuwe dure brand- en rookmeldsystemen overbodig. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat ze tijdens voorstellingen gewoon in de zaal zitten. Maar er wel extra alert, uh, alert, mijn, alert zijn op de mogelijke beginnende branden of andere gevaren. De schaalbrug wil geen nieuw brandmeldersysteem aanschaffen. Omdat mogelijk binnen een paar jaar een nieuwe accommodatie wordt betrokken. Nou, dit is ook een hele mooie zeldzame Jaguar. Er zijn er maar 281 van gebouwd. En dat is de Jaguar XJ 220. Die staat weg te roesten in de woestijn. Uh, ja, de exclusiviteit is voor de eigenaar van dit exemplaar uit Qatar. Geen aanleiding om er extra voorzichtig mee om te springen. Integendeel zelfs. Hij laat deze zeldzame supersportwagen om precies te zijn, het exemplaar met serie nummer 132 met slechts 900 kilometer op de teller, gewoon buiten in een verlaten weggetje verstoffen en letterlijk door de natuurelementen vernielen, want de auto heeft te zwaar te lijden onder de zandstormen. Nou ik kwam laatst tegen en iedereen kent het ondertussen al, want het staat in de top 40 van de Euro Breakdown geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. De baseballs.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 it down. Wat kan de tijd weer snel gaan hier in het zonnige Zandvoort, want het is alweer bijna één uur. Dat betekent dat je eerste, middag, uh, eerste uur van je middag van zaterdag 10 april er alweer op zit. Maar we gaan eerst verder met een mooi stukje muziek in jouw eerste uur nog steeds. Total touch. Somebody else's lover. ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether... ...op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws... ...van 1 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Poolse president Kaczynski... ...is vanochtend bij een vliegtuigongeluk omgekomen. Zijn vliegtuig stortte neer... ...bij de landing in Smolensk... ...in het westen van Rusland. Alle 88 inzittenden van het toestel zijn dood. Ook de vrouw van Kaczynski... De president van de Poolse Centrale Bank, de chefstaf van het Poolse leger, parlementariërs en andere Poolse hoogwaardigheidsbekleders zaten in het vliegtuig. Ze zouden in Katyn een herdenking bijwonen van de Poolse krijgsgevangenen die in 1940 werden vermoord door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Het vliegtuig van Kaczynski en Tupolev 154 stortte neer in de mist, anderhalve kilometer voor de landingsbaan. Het toestel zou boomtop hebben geraakt, brak in stukken en vloog in brand. Bij het presidentieel paleis in Warschau leggen mensen bloemen neer en steken kaars aan. Op openbare gebouwen hangen de vlaggen half stok. De Poolse regering komt in spoedzitting bijeen. Duitsland heeft als eerste land op het vliegtuigongeluk gereageerd. Minister Westerwelle van de Buitenlandse Zaken spreekt van een vreselijke tragedie. Rotterdam neemt extra maatregelen om de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni zonder problemen te laten verlopen. In de stembureaus wordt een verplichte looproute naar de stemhokjes en de stembus aangegeven. En ook komen er stadswachten in stembureaus waarbij de gemeenteraadsverkiezingen chaos ontstond. Bij die verkiezingen op 3 maart waren er onregelmatigheden in de stembureaus en gingen veel mis bij het tellen van de stemmen. Daarop werden alle stemmen opnieuw geteld. Bij een helikopterongeluk in het uiterste oosten van Rusland zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Russische persbureau Itartas. Onder de doden zijn vijf Duitse toeristen. Het ongeluk gebeurde boven het schiereiland Kamtschatka, toen de helikopter terecht kwam in de lawine. Hoeveel mensen de helikoptercrash hebben overleefd is nog niet duidelijk. De 8400 bekerfinale kaartjes die vanmorgen voor Feyenoord supporters in de verkoop zijn gegaan waren binnen een kwartier uitverkocht. De andere 1600 fijn kaartjes waren eerder deze week al verkocht aan speciale kaarthouders. De bekerfinale in de Kuip tegen Ajax is op 25 april. Het weer geregeld zondoek, enkele wolkenvelden. Het is 9 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. In cirkel Zandvoort!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 net de liefde kennen ik had al vader kunnen zijn